Gert met het NOS-journaal. De man die gisteren bij een Joodse school in Toulouse vier mensen doodschoot, heeft de schietpartij mogelijk gefilmd. Dat heeft de Franse minister van Middellandse Zaken, Geyan gezegd tijdens een bezoek aan Toulouse. Volgens Guéant hebben ooggetuigen verklaard dat de schutter een videocamera op zijn buik had. De Franse politie houdt in de gaten of er beelden online worden gezet. Rond deze tijd wordt op scholen in Frankrijk een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aanslag in Toulouse.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 De economische recessie in Nederland komt in de kern neer op een gebrek aan vertrouwen bij de consument. Die is onzeker over zijn inkomen en zijn baan en houdt daarom de hand op de knip. Dat zegt directeur Teulings van het Centraal Planbureau. Uit de laatste prognoses van het CPB blijkt dat het begrotingstekort van de overheid bij ongewijzigd beleid oploopt tot 4,6 procent. Drie weken geleden ging het CPB nog uit van 4,5 procent. CDA, VVD en PVV gaan mogelijk voor 16 miljard euro extra bezuinigen om het tekort op de begroting te verkleinen. De politie heeft in Amsterdam een 63-jarige man gevonden... die al twee jaar dood in zijn woning lag. De politie belde gistermiddag bij de man aan... omdat zijn familie geen contact met hem kon krijgen. De familie wilde de man laten weten dat zijn moeder spoedig zou overlijden. Toen de man niet opendeed en er geen aanwijzingen waren... dat de man in het ziekenhuis of een instelling was opgenomen... ging de politie de woning binnen. De politie trof de man uitgedroogd aan op zijn bed. Uit onderzoek blijkt dat hij een natuurlijke dood is gestorven. Het weer vooral in de zuidelijke kant van het land veel zon... Ook stapelwolken. In het noorden meer bewolking. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen veel zon, minder wind en 13 tot 17 graden. Dit was het. N Dit is bij de ANWB. Er staan nog files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Zoetewouderdorp. 4 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht bij Rewijk 4 na een ongeluk. Maar de rijstroken zijn weer vrij. En de A20 naar Gouda bij Moordrecht 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 BFM Zandvoort, een hele bijzonder goedemorgen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee. Terug op reis in de tijd van de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Als opening we onze herkenningsmelodie van Louis Davids met je Nog Wel Oudje. Een opname uit 1928. Dit uur onder andere muziek van Imka Marina, de zangeres zonder naam. Maar eerst nu de havenzangers met O Heideroosje. See you. In your land at all Twee geliefd I'll have you so Stukjes muziek hier in Zandvoort, uit Zandvoort. Iedere week weer neem ik u mee op reis terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Zojuist hoorde u muziek van Corrie Konings met Mama Teresa. Daarvoor Imka Marina met Vakantie voorbij. En die vakantie is volgens mij al een paar weken voorbij. Binnenkort is het weer vakantie. Ook hoort u de zangeres zonder naam, het plaatje Jonge... en natuurlijk de havenzangers met O Heideroosje. Zometeen nog muziek van Boudewijn de Groot, Rita Hoving... en nu eerst Johnny Hoes en de Zwarte Zes... Kruispunt Vrij. Kruis, kruis, kruispunt Vrij. Kop, kop, kop er mee. veet minuten later thuis. Dan tien minuten eerder in het ziekenhuis. Het huis, dan tien minuten eerder in het ziekenhuis. In de open sportkar reed Brigitte pardo voorbij. Op een kruispunt beviel ze linksaf. Weet niet hoeveel mannen wipten er nog even bij. Wat meteen in de reuze chaos af Brandweer en politie rukten uit. Thuis, dan tien minuten eerder in het ziekenhuis. Thuis, thuis, thuis, het Kop, Kom, kop kom erbij. Lieve vijf minuten later thuis. Dan tien minuten eerder in het ziekenhuis. In een busje voetje reed familie van de sloot. Zes, zes, meer dan duizend pond. De hing een kerven, de een plastic hood. Het wagentje lag bijna op de grond Op het kruis een kruispunt van mijn lekke band. Een schreeuwde mijn Dan 10 minuten En doe graag even met je praten, wat. Er is iemand die je kent zoals je bent. Die je aardig vindt als ik je zonder zijn. Je fouten bij de vleet ontzettend gauw vergeet. Stapel is op jou, je bent haar vent. Draai je om, draai je om. En volg nog eens de weg terug naar mij. Zeg alles, alles, alles is voorbij. Ik ben het liefst bij jou, daar blijf ik bij. Waar. dan kom ik wel naar jou dat is geen bezwaar Want ik hou van jou ik ben altijd thuis ik wacht tot jij me belt tot de weten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 Achter iedere deur die ik open doe, doe jij een andere deur weer dicht. En zo blijf je verborgen, nooit wordt er meer aan een tip van de sluier opgelicht. Achter iedere deur die ik open doe, doe jij een andere deur weer dicht. En zo blijf je verborgen, nooit wordt er meer aan een tip van de sluier opgelicht. Het was bouwen weinig groot met de tip van de sluier. Daarvoor riet de hoofd ik met draaien om. En ook hoor u Johnny Hoes samen met de Zwarte Zes. Het mooie plaatje Kruispunt Vrij. CfM Zandvoort, iedere dinsdag. En ik u mee terug op reis in de tijd in de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Iedere zaterdag kunt u dit programma nogmaals beluisteren tussen 1 en 2 hier op CfM Zandvoort. De lokale omroep vanuit Zandvoort. Zometeen muziek van The Sunshines, Marijke Hofland. Maar zometeen eerst door Mercedes met Telefoon.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 Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlow. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. voorplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van welheer en met liefde bereid onbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie. Nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. De taxi kwam me veel te snel, je zei alleen nog kort, pa wel, toen was ik alleen. Het ging al zo vaak de laatste tijd, steeds maar om een kleinigheid. Zo laten wij elkaar dan kwijt, en waar ben jij nu heen? Dat ze heeft gebeld. Ik had haar ook nog graag verteld, hoewel het nu toch niet meer telt. Het spijt me allemaal. Ook. Maar nu zijn wij te ver gegaan. Dat maak je niet meer ongedaan. Voelt tranen in mijn ogen staan of komt dat door de rook? Hallo, ik kom op een Hallo? Hmm. Ik schenk mezelf een whisky in, hoewel ik daar toch niets mee win. Want het brandt alleen maar binnenin, en ik blijf nog even triest. Wat denk jij, waar dat ik het wist? Ik hoor nu pas hoe stil het is. Alsof het hele huis iets mist en het warmte verliest. Hallo, ik vertrek nu zo van schip. Had al lang naar Schiphol moeten gaan en zeggen gaan we hier vandaan. We beginnen weer van voren aan, maar nu is het te laat. Misschien was één gebaar genoeg als ik mijn arm om je schouders sloeg, was je meegegaan, als ik dat vroeg, maar nu is het te laat. Alle, ik ben nog steeds op... Alsjeblieft gaan we op een schip holen.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 De meisjes zijn in Nederland, in Nederland, in Nederland Ben je alleen, komt, dan naar Nederland, naar het mooiste meisjesland Zijn we samen getrouwd, zal ons leven mooier zijn Rozenrood, de hemelblauw en zonneschijn Je bent mijn spiegel aan de wand, ik heb mijn hart aan jou verpand het mooiste meisje hier uit Nederland, de mooiste meisjes zijn in Nederland. In Nederland, in Nederland ben je alleen, kom dan naar Nederland, naar het mooiste meisjesland. De mooiste meisjes zijn in Nederland. In Nederland, in Nederland ben je alleen. De meisjes zijn in Nederland in Nederland in Nederland ben je alleen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 Ik heb ze niet meer geteld. Het is avond, maar mijn hart heeft duizend vragen.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 Zandvoort. U hoort de muziek van Willy Alberti. Bijlen Willy Alberti met Waar Ben je? Daarvoor mijn Rijke Hofland met Mijn Hart Blijft Dromen. Ook hoort u de Sunshine met de, de mooiste meisjes. We zijn in Nederland. In het begin van dit blokje hoort u Don met telefoon. Zief Zandvoort. Iedere dinsdag tussen 11 en 12. Het programma Zandvoort uit Zandvoort. En dit programma kunt u iedere zaterdag in de herhaling beluisteren. Tussen 1 en 2 op uw lokale oor op CFM Zandvoort. Ik heb nog veel meer mooie muziek voor u klaarstaan. Onder andere Willem Paar, orkest zonder naam. Maar nu is Sweet 16 het beter. Wie maakt dat ik niets meer lust? Wie verstoort mijn rust? Ja, dat is Peter. Ja, dat is Peter. We're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 Gaat je vandaag gewoon met de stemling? Kent het eraf, middelbare dame. Of komt u moeilijkheden thuis? een moeilijkheid in het thuis? De star staart het. Waterverf, bijt u tijd. Bat ook een Is maar een straat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 No Dat was muziek van Willem Parel. Wel een van de Eliassen van uh, Wim Sonneveld. Met Daar is de Orgelman. Daarvoor het orkest zonder naam. Met zeven dagen lang. En daarvoor The Sweet Sixty met Peter. CFM Zandvoort. Zandvoort uit Zandvoort. Het zit er weer op. Uiteraard aanstaande zaterdag kunt u het programma nogmaals in herhaling beluisteren. Tussen 1 en 2 uur op CFM Zandvoort. En uiteraard aanstaande dinsdag ben ik weer bij u. Dan neem ik u weer terug op reis. Terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Ik wens u nog een hele fijne week. Doe rustig. Doe veilig. En Misschien dat we deze week weer een beetje mooi weer krijgen. Ik laat u achter met muziek van Rob de Nijs. Met Hey Mama. Niet je uit de jaren 60. en ook onderweg zometeen. Soliste Wim Zonneveld TV Show. Met Katootje. Ik zeg tot ziens. Ik haar en was terug Ze alleen als Ik, ik dacht Van boter een dominee, een dominee, pardon. In de karak, in de karak, zere dominee. In de karak, in de karak, zere Een dominee, een domi, dominee, een domi, dominee. En mijn zuster die, die, die, en mijn zuster die, die, en mijn zuster die, die. En, zuster, die, die. en ze maakte van boter een wafel, een wafel, In de karak in de dominee. de karak in de dominee. Een dominee, En mijn zuster die en zuster die en zuster die In de kark, In de boord door mijn kastelein, mijn kastelein, parkloos. Iets betalen, iets betalen, zeet je kastelein. Zij ja pakken, zij ja pakken, zij ja pakken, zij ja pakken, zij ja pakken, zij ja pakken, zij ja pakken, zij zij pakken, zij pakken, zij pakken, zij zij pakken, zij pakken, zij ja pakken, zij pakken, zij pakken, Kom maar binnen, kom maar binnen, zit In de karak, in de karak, zit In de karak, in de karak, zit dominee. Een dominee, dominee. en ze maakte van boter een nas, een, een En de suite, en de zijn de bevelens. En de suite, en de zijn de bevelens. Huispital betalen, is de kastelei. Huispital betalen, is de kastelei. Zij je pak zij je pak zij de toverheksen. Zij je pak zij je pak zij de toverheksen. Kom er binnen kom er binnen zij de babelvogel. Kom er binnen kom er binnen zij de babelvogel. In de kar in de kar ik zij de dominee. In de kar in de kar ik zij de dominee. Van de do dominee van de do dominee. Heb een zuster niet dit king. Heb een zuster niet dit king. Heb een zuster ze maakten van boter een lichtmatroos, een lichtmatroos, pardoes. Mooie benen, mooie benen, zij de lichtmatroos. Mooie benen, mooie benen, zij de lichtpatroos. En de zwitte, en de zwieten, zijn de partners. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur.